Wij beginnen de zoggerles, 265, op de pagina Resh-Jud-Ted, 219. Hasulam, de linker kolom, de regel 8. Oliekha khya tsa ze de brijta adam neigen, Bashinui shinui gadol mishaar mamarot, sha'yu lishar tin briot brijshit, kikan nit arvah siya elv ba smo, mishum. En zehu zon Velo miaba Vamra Nase Adam die in de zon zit, die in de zon zit, die in Oh, hier gaat u ons dan de kern van dat geheim uh, uitleggen. Van dat deze mamar, deze uitspraak van Elohim bij het scheppen van de wereld, dat hij ze, dat uh, het is gezegd, na se adam, laten wij uh, mens maken. Waarom is dat deze meervoud? wij acht en daarom ja sama maar maar, -ma -ma -ma -ma -ma deze uitspraak van ons kwam kwam uit oftewel verscheen deze uitspraak van het scheppen van de mens negen was om het heel anders Mishahar dan de andere uitspraken. Shahayu Shahar, welke andere uitspraken waren voor het scheppen van andere, van de overige schepselen. Ja, zei het licht, herinner je nog, zei het licht, zei het uh, uh, uitspansel in de hemel, en alle, alle overige. Daar is het gescheiden, herinner je, je nog, gescheiden zoals hij ons vertelde, gescheiden uh, gehouden worden. Daar zijn uh, de uh, uh, uitspraken en het doen, het uitvoeren daarvan. Terwijl hier is het alleen maar, na Saddam laten we een mens maken. Het is de daad zelf. Dus de als het ware, de embryoze, symbiose, beter te zeggen, symbiose tussen de, het zeggen, spreken en doen. Kie kan niet waar, want hier, en nu komt het. Ik, want hier is de, het doen is. Vermengt met de uitspraak zelf. Elf. We hoemischum en dat is omdat shema en dat is, let op, omdat deze maar deze uitspraak is van Ima 12 en niet van Abba. Goed opletten. Dat is dus Ima die dat zegt. Na sedam laten we mensma. Wam rana se adam en zei sei. Laten we met de laten we mens maken. Schei jorella schon me chut effe. Dat dat uh, leert dat het, de regel 13 letterlijk, dat hier is het een uh, sprake van uh, partnerschap. Kihien is dat vaai, maar mal want, oi nu, dat is hem wat wat hij ons nu vertelt. Let op. Want zij is, f, zij heeft zich verbonden in partnerschap, let op, met de malgoed van de absolute. 14. Adam om de mens te scheppen. Kijk, zie je dat? Zie je de krachten, waar, met welke krachten de mens werd geschapen? Die Ima. Ja, de bina die zich met de malchut om de mens te schapen. te die faefti pirush malhoede, als na het collega's basot basota katuw, u malchut omalhoed, omalhoed, U malchuto omalhoed, mashallah omalhoed, hij omalhoed, Wanneer het Kium gamle kochodhara, zeluleiken lohya achtin lera, shum koch leimace. Hoe Pirush de tulichting of uitleg. Die feyfting hamalchut van de absolute, de malchut van de absolute, kolere kol, befat alles. Basot in de essentie van zoals het geschreven staat. Van het vers zoals het geschreven staat in het Heilige Schrift. 16. Om al goed op te En zijn koning, koningrijk is in al zijn uh, macht, in al zijn heerschappij, dus alles wat, wat er geschapen in alles wat er, wat er is. Die me want zij geeft het onderhoud. En het bestaan, let op, ook aan de krachten van het kwaad. Goed opletten wat je ons nu vertelt. Het is geen komedie, religieuze komedie die ons zegt, uh, zo zegt, uh, uh, niet aanraken het kwaad, want dit en dit en dat en, uh, als engeltjes. Nee, de goed, van de absolute, die geeft ook het bestaan uh, naar de krachten van het kwaad. Zullen we kennen dat, want was het niet zo, dan zou het kwaad helemaal geen kracht hebben om de bestaan. Ach, die. Na de punt. We zijn soot waar ag lega yoredet mavet. Nee, ik had Kijk, mikablot, mimena, negiro, kidei, kiumam 21 Legio ta met bacholasiakula. <truits> het het verschil let het behoela kula. Tweeentwintig. Waarheen me drieentwintig. Kijk en kanal. Punt. Langzaam, langzaam hoor probeer het te horen elk woord wat heet. Ons zegt, naar de punt. Scherzee zoot dat dat is de essentie van wat gezegd wordt. ik leha jordot mawet. Hier staat het joredet, maar normaal zegt hij dat het vers zegt jordot. En haar benen die dalen af naar de dood. Naar de plaats waar de klipot zijn. Die klipot me kabloot me men want, wat betekent dat? Want de klipot ontvangen van haar, van de, maar goed, van de atseloot, mal goed, de atseloot, die klipot ontvangen van haar, ne de dat nerdakiek, dat klein lichtje, twintig, kde, kjum ham, om hen in leven te houden. Ze zegt: "Sodszamalhood niks het dat is de essentie van het feit dat de malhood heet Assia, van het doen. 21. Lig je daar met het want zij verspreidt zich en heerst. Behoort kula in alle de hele asiya in een hele in het alles wat het geschapen is. 22. We gaan niet het hokko en zo ook. En zij heet, zo ook heet zij, Hosheg. Duisternis. Hier, hier, hier, hier, hier, hier, dat hier, hier, klein hier, ne Onderhoudslichtje, 23, om de duisternis en kwaad in stand te houden, zoals boven gezegd werd. 23 naar de punt. Waarbij ze, 24, te winnen. Schabatschema, niet lalabat smabemalhut, 25. Beschutva, hada, niet arwaba, ad smab, hinata, siya, vehoshah, Pizze En volgens dat, zal je begrepen, letterlijk, 24. Schabatschema, niet lalabat smabemalhut, dat in de tijd, wanneer immer, was werd was samengevoegd, werd samengevoegd, zelf uh, werd samengevoegd, in de middelmal goed, in één partnerschap. Niet Arwaba, werd in haar vermengd, in haar zelf werd vermengd, het aspect van Asiya, van het doen, 26, we gozen en duisternis. Tijdelijk. De Ima heeft dat niet, maar de Malgoed wel. En daarom, wanneer bij het scheppen, goed opletten wat hij zegt, bij het scheppen van de mens, Ima werd verbonden met de Malgoed van de Asiya. En de Malgoed is Asiya, Malgoed van de Atselud, sorry, Malgoed is Asiya, is. Doen, zij, zij doet, zij voorziet de klipot en alles voorziet zij van uh, onderhoud. En, de, en ook, ook de maghut wordt ook genoemd, dus daarom ook gosje, duister. En die Ima is daarmee verbonden. En van deze verbinding werd een mens Gemaakt. 26. Na de punt. We zes soort naast Adam met Salmeno en met Moeteeno. 27. Kia hoor, niet kratselem, maar hoor, niet Punt. We zes soort, en dat is de essentie van. Wat geschreven staat in, de hele, in het hele geschrift, in de Torah, nasse Adam. Zoals zij zegt, deze ima. Nasse Adam, laten we mens maken. Betsalmenu, in ons beeld en in onze gelijkenis. Zo traditioneel een beetje zo vertalen, maar. orni kratzelem let op, en nu. Goed kijken hoe wat de, de uitleg van die twee termen is 27. Ja, ornik raadcellen van licht heet celem. Ja, drie delen van hem, drie ook licht heet ook die in sfeer op. en dan die bestaat ook uit drie delen: hoofd, midden en uh, onderstel. Maar dan naar licht. En de duisternis heet de moed gelijkenis. 28. Ook hier zien we die twee. Kia harsche iemannis stad faber mal goed. 29. Na suba atsma beta ko Celem u Asher al hem bra etadam. Adam Shehe kollega mhoumi beta kohoot zelem u 32. Welke nam rabbits al meen of kumee ook de Geweldig wat vertelt. Al die professoren, al die Nobelprijswinners, die kunnen niet, droom, niet eens dromen van wat het hier staat. Het op. Dus die binade is verbonden met de malgoed om de mens te maken. En daardoor zij heeft ook die twee cellen en goschig. Zellen is als licht en goschig is die... Uh, beeld van, beeld zoals we dat niet zeggen, en de gozer, duisternis, is de moed, is gelijkenis. Want ook twee, het eerste is, het, het, het, het, de substantie van, als het ware, van die ima. En het tweede komt van de substantie van de malgoed, die twee. En ook de mens is in de, in dezelfde, op dezelfde manier geschapen. Zoals zijn Bron. Ki acharsche Ima ni want nadat Ima verbond zich in partnerschap met de Malgoed. 29. Na Subat we werden in haarzelf twee krachten gema gemaakt. Zij verkreeg ook die twee krachten, hetzelfde moet. Die beeld en gelijkenis. 30. Asher al-Pihem, dat daar, daarvan, daardoor, daarmee schiep, uh, zij, de, werd de mens geschapen, 31. Welke mens bevat ook hij, bevat uh, twee krachten, zelf en de moed, ook die, dus de beide krachten bevat ook een mens zoals de bron, zoals so so de wortel, zo so, ook ok, de dak. 32 in Welke nam raander om um zei zei in nietora beziel mehino, uchmu de, uchmu, uch, uch de Naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Waar harshu jadata data dri in der, dit baru heet die vrije zogershoofan enel. En nu jij dat heeft, nu dat jij dat, en nadat jij dat te weten bent, bent gekomen, nadat jij dat allemaal letterlijk te weten bent gekomen, zullen voor jou uitgelegd worden, goed uitgelegd worden, zal je goed begrepen met andere woorden, met andere woorden, de woorden van de zoger die voor ons ligt dus verderop de vier en dertig weze zegato nase adam basutva kolmar vijfendertig laso nase yore mishutav kalal daar is de kar van ukko, 36. Je reis je, je maat me zachar en nu goed kijken wat die nu zegt. We zegen Omer, en dat is wat de zoger zegt, na Se Adam, dus die citeert de, de woorden van de Torah, na Se Adam, laten we de mens maken. De zoger dan, 2 tu, voor uh, dus bekeek deze woorden en zegt, Besutfa. in partnerschap. Klomar dat wil zeggen, 35, lashona zo de uitdrukking laten we maken, leert verweest naar, me schoot verweest naar uh, partnerschap. Kalay, die bev en bevat Dakar, en ook wat bevat het mannelijke en het vrouwelijke. Koek, hey, wat je zegt, het mannelijke en vrouwelijke. Tot nu toe hebben we geleerd dat die Ima was verbonden met die Malgoed om een mens te scheppen. Nou, Ima is vrouwelijk en Malgoed is vrouwelijk. En hier zegt hij ons dat zij is dat. Gezamenlijk dus in partnerschap. En dat zij bevat het mannelijke en het vrouwelijke. En dat leert dat IMA zelf. Let op. Dat de IMA zelf bestaat uit het mannelijke en het vrouwelijke. Punt. Kie zeven af, IMA, hiep, alma dit hura 38. We hebben opgenomen dat nog wat klein. Hier is dat va. 39 Gaat daar. Ima wel goed. Hier nog wat Punt. Ah, en nu laat je ons dat weten. Wat wij denken natuurlijk dat Ima is het vrouwelijke. Ja, of niet? De hoge Ima is vrouwelijk, Ja, wij dachten ten aanzien. Zij is wel vrouwelijk ten aanzien van Abba. Goed opletten. Maar samen, Ima, wanneer zij partner van Abba, wanneer zij samen met Abba is, dan, de, dat de Abba en Ima heten de wereld van het mannelijke. En omdat zij behoort dan, als het ware, bij Abba, bij de wereld van mannelijke, dan ook wordt zij mannelijk als mannelijke gezien. Let op. Ki afalpi, dat is wat hij ons zegt. Want ondanks het feit dat ima is, als het aspect van Alma dit goede, de wereld van het mannelijke. 38. Deel, waarom? Ima is verbonden met Abba en dat is dan op de plaats van Abba is het de letter Jude zoals, we be, zoals wij recentelijk hebben geleerd ook in de Priët En Jude is mannelijk. Wanneer Ima, herinner je nog de eerste Jude, de eerste letter van de naam van de Hawaii. En Maar wanneer Ima uitgaat, afdaalt van Abba om haar kinderen te voeden, ja, dan is zij op haar eigen plaats. Als de letter H, en dan is het, eh, dan is zij de letter H en het vrouwelijke. Maar wanneer zij nog mee, met Abba verbonden is, zij is, is in de wereld van het mannelijke. We eenbap nu ook wat klaar en zij heeft, let op, en zij heeft dan absoluut geen aspect van het vrouwelijke. Hier staat vader, dan, dan deze IMA is in partnerschap uh, gekomen, nu, met de malgoed, 39. Zo hier noekwa, welke malgoed is mal malgoed van de weelta die wel noekwa is, zoals boven gezegd werd. Dan hebben we het, mannelijke en vrouwelijke. IMA Tenan, de hoge Ima ten aanzien van die Mahoed is als, als het mannelijke, die is van de wereld van het mannelijke. Van de Gogma. Bethselmeynu, 40, Achire, kidmuteinu ja, Miskane. De Ha, dit Hura, 41, Achire, O Misitra, de Nukwa, Miskane. 42, die zagar hoe sot or waasjeroed wenoekwa, hoe sot goschig 43, we anioed Hoor, luister naar elk woord wat hij zegt ons alles wat hij zegt ons heeft betrekking op elke correctie die we doen en dat brengt Reding 39. Betsalmeino, dus de, onze oot die dan eh, neemt de, wo, een woorden één voor één uit dat pasoek, uit dat vers van de Torah, en geeft zijn toelichting. To Betsalmeino naar ons beeld. En de zoger dan zegt: Atiri, dat zijn de. Wie zijn, met Salmeno, wie zijn dus naar, de, naar ons beeld? Beeld van ons. Dat zijn Atiri, dat zijn rijken. Veertig. Kide nu naar ons gelijkenis. Ons Miskane, dat zijn de armen. Kijk nou. Beide zijn er altijd aanwezig. De ha, misitra, dit hoera, atire, want, let op, want, van de sitra, dit hoera, van de kant van het mannelijke 41, komen de atire, reiken. O, misitra, de noekwaande van de kant van de vrouwelijke, miskane arme 42 Kizakar, husot or shirut, want, let op ons, hoe jij ons dat uitlegt, jeuda zelf. Kizakar husot orvas shirut, van het mannelijke, is licht en rejdom. Wenukwa uit het vrouwelijke is, duisternis, Deisternis, Vanujut en Armoede, Armoede. Da en we weten dat allemaal, dat het de uh, noeke in de, kwa, in, in, in de tzum, uh, onderging, zimtsoem alef, en dan zimtsoem Bet. Uh, en tot de gmaartje bleef ze... gebrekkig als het ware. We kunnen <in> ons aan <Lutheran> Rabbit Salmein de volgende pagina. Reis kav Twee hundert en twintag de rechter kolom ha-sulam de yashtereichel She nemtza ba'atzma enjan ha-hochah van yud She hu ima malchut le'corach bryata adamderi ויעצה גם אדם כלל מי עתירי ומיסקני פיר דהיינו, מי אור וחושך. שעל די חן יגמר על ידו כל תפי פתיקון ומלחות תשתתף בקדושתה על כל זס היא שמה אחד ושמה אחד כי אחושה חזיזה ונסתב מלחוט ידועה כהז לאור גמור גמור כמו א zachar א חשו אביה ריחיהו אחד ושמו אחד. הלינקercolumn, הרגל 9 ו-20. Ah nee, nog eerder uh, ja? Hm? De linker kolom. 39. Wat is 39? Linker. Tweeste, die je het naast hebt, dertigste, Ah, we gaan naar de vorige pagina. keren we terug naar de vorige. Ja, ik bleef hangen bij mij, wat hij, de woorden die waarmee het hij eindigde. Dat stuk, wat ik heb net gehad, is geweldig. En nu keren we terug naar de vorige pagina. En de linkerkolom, de regel 43. Na de punt. We rabbi ook de En aangezien zij, zij, de ima, in de Torah, zij. B't salmenu Naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Arei, dus, de volgende pagina, de rechterkolom de eerste regel. Arei, ze nim tsabatsma. Dus, er bestaat in haar zelf, in ja van jut, het aspect van duisternis en armoede. Graduate, is dat dat is vanwege de regel 2, vanwege haar verbondenheid in partnerschap met de Malgoed. ten behoeve van het scheppen van Adam ten behoeve van het van de mens we had zagen Adam en er kwam ook en ook de mens kwam uit, verscheen, bevattende, meer tire omiskane, bevattende rijke en arme. Let op, rijke en arme in één mens. De een, hoe dat wil zeggen vier, meer bestaande uit licht en duisternis. Zie je dat, mannelijke, vrouwelijke, oftewel respectievelijk licht en duisternis. Elke mens, of die, vrouw, of die vrouw is in deze wereld, in het vrouwelijke lichaam is, of in het mannelijke lichaam, doet er absoluut niet toe. Elke mens, wel van welke, welke manier hij beleeft zijn, zijn, zijn geslacht, op welke manier, Hij bestaat uit um, licht en duisternis, het mannelijke en vrouw. Dat is een zeer hoge bevatting. Als je dat inprent in jezelf, dan bevrijdt het jou van vele vooroordelen. Vier nadikomen. komma. al die hen dat daardoor, let op, je gemar, al je do, door, ze, door hem zal volbracht worden, de hele tikkun, de hele correctie. Door de mens. Juist daardoor. De regel 5. Omdat hij mannelijke en vrouwelijke heeft. Licht en duister. Wa malchut tishtatev pegdusha En de malchut zal. Uh, tit pashet. Sorry. Tit pashet beeldusha. En de malchut zal. Uh, verspreid worden in het heilige. Al Kol Ares over the hele aarde. zis. VaYashem Echad and he said here the words of the prophet, and it shall be Hashem Echad The name of Hashem is Echad, and his name is Ein. Zerubbabel, look ja, korsig zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, zeven, die in de Malchut is, zal dan zeven, uh, is, zal dan omdraaien, uh, um, zal uh, dan getransformeerd worden in licht, in volledig licht, Net zoals het mannelijke die Hawaii is. Want ja. Hashem, we hier Hashem, Hashem is Hawaïa. Eigenlijk deze de uitspraak acht, we, we hier zal Hawaii één zijn en zijn naam dus, oftewel Malgoed, één um, zal zijn. Dat is wat hij zegt. Net dat net zo, so, net zo so als het mannelijke die Hawaii is. Wie hier hoe het gaat, hoe en zal zijn dat hij zal één zijn en zijn naam één. een, een betekent alles zal stromen in één. Het uh, betekent Martikoon, alles zal zich verenigen in één. Waar zie ik wat Eifers, eifers, kilo je b'cha, En dan zal in vervulling komen wat geschreven staat. Even, niets daarvan. Kiloje, je b'cha, Want in jouw zal niet meer, zal, zal geen armoede zijn. Dat slaat natuurlijk op die malgoed. режил ким вэ камади хада элев вхазда альда вэягив даледа вэгамил твалев летиво охи ит старий бар наш 13. Le Atira Omiskane Brahibura Hada. 14. Omele Ole Meiahev Daleda, Ole Gamla Tova Daleda. 15. Kmo, Shahad Selim, Wademund, Hem, Zestin Beshoot Wahada. Mehama Ima краса ал хадмут 17 что е махуд кеде летакен кол кината хоших шибахтин ве има ила а мита этот смавы натна най контин михалка и ралхуд ши адия ве гамила 20 we zijn amro, en dat is wat hij zorger zegt. Kamer die in ons we net zo zij zijn in één. Partnerschap, verbinding. Elf. We gaan daar en en zorgen voor elkaar. We ja geven daar en geven aan elkaar in het hogere. We le tivo, en hij doet haar goede daden. 12. Ho, starich starig, zo moet ook een mens, een lagere mens doen. Dertien, lemahavu te zijn, hij moet zijn rijk en arm. We geboerachade in een verbinding. Ole Olemia ja, heeft alle dale het En geven aan elkaar. Zie je wat, wat het gezegd wordt. Niet een kinderlijke geven aan iemand anders. Eh, kan je jezelf corrigeren op deze manier. Eerst mens moet corrigeren zichzelf. Het mannelijke, en het vrouwelijke in zichzelf. Reken en armen. En moeten zij zorgen voor elkaar. En hij moet geven aan haar. En doen al voor elkaar goede daden omwille van het geven. Veertien. Olegamla, Tova, Daledai, het goede doen aan elkaar. Zie dat. Niet haat in elkaar, niet haat niet dat eh, bovendeel van de mens, die haat het onderste deel van de mens. Haat omdat die daar niet gecorrigeerd, niet gecorrigeerd is. Dat is wat wij zien in de buitenwereld. Goede manieren, cultureel uh, niveau kan goed zijn enzovoort. So maar als het erop aankomt om daar uh, onder de taboer, onder de gazé, erop aankomt, dan uh, is het een beest. Dan kent men geen correctie en al de ellende komt door deze on, door, door dat onvermogen om om uh, voor me, uh, bij een mens om aan zijn eigen noekwater te geven. geen verbondenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke in de mens zelf, Rijk in de mens in de mens. In een mens is alles. De rijken in de mens geeft niet aan de armen en ze geven zorgen niet voor altar enzovoort. So 15. Kmosha had selem wat moed, nihalim waima. Net zoals het beeld en de gelijkenis die. Samen gevoegd zijn in Ima, zijn zestien Beshoot vachada, zijn in één partnerschap. Biha sheima Sri Ima de Moed Sri Ima vanwege het feit dat Ima zorgt voor de gelekenis, welke gelekenis is malchut. zorgdraag. 17. Kadelita krenkorpje nata hoosakscheba om te corrigeren al het aspect van haar duisternis. 18. Wie ila amia mi het tatsma en de hoge ima vermakte zichzelf klei. Wenat na michelka dus verminderde zichzelf, beter te zeggen. Verminderde zichzelf en gaf. 19. Michel K. R. van haar deel aan de Malchut. oni onia welke Malchut is de arme. We gaan het en beweest haar genade. 20. Ken Adam, schenuwra al Yada, bazalem wat moet. 21. Zarichle Rachel, velechos, al miskade is aem legiot imahem bo 22. Legiotimahem bechiburehade 23. Hu we farna sam becholmash echasserlaem. imahem mahem ocheseplitu. Net zoals dat, net zoals goed opletten nog een keer. Net zoals in de hogere, Zoals uh, de ima die zorgt voor de malhut en geeft haar alles wat nodig is en mag geeft een deel van mm, vermindert zichzelf als het ware ten behoeve van die goed op. zo ook de mens Shenevra Aljada zo ook de mens die dat door haar uh, geschapen is in het beeld en in de gelekenis ja, in het beeld gods zoals men dat zegt en in de gelekenis 21. Sarich le Rachem, welachos goed opletten, welke woord, want zelf is in een mens. Dient eh, barmhartig te zijn, welachos en zorg te dragen over de miskane, over de arme in zichzelf. Zo hem genaat welke arme is het aspect van eh, zijn gelijkenis. In de mens, dat vrouwelijke in de mens 22, maar om met hen te zijn in een verbinding. Zie je wat we leren? Het mannelijke en vrouwelijke dienen verbonden te zijn bij een mens. 23 hoe van en hen te onderhouden, maar in alles wat aan hen. Uh, waar zij tekort aan hebben, wil ik morgen met hem geset en bewijzen aan hen geset, genade. 24. Kijk nou, dat is Kabbalah, dat is zoger, dat is de pure zoger wat we leren. En zie je, er is uh, er hoeft geen. Uh, Extra toelichting van mij. Het behoeft geen extra toelichting. Het, het is, het is, zelf dat het steeds minder en minder komt van mij. Uh, het uitkouwen. Deel. En steeds meer en meer accent uh, gelegd wordt op jouw persoonlijke, individuele werk om zelf, zelfstandig te werken verder eh, aan de zorg. Ook wat we leren zie je steeds minder eh, voorbeelden geef ik en andere dingen zoals het in het zoals ik dat deed in het verleden omdat het was blijkbaar zeer nodig. 24 Valideki כי יום zo yam shikh alad smov 25 atselem vadmud di imashni fra ni vrabu shigu sot kol 25 hamokh in arayen she zahaba he madama reshom bayat shni vrad ze 22 vadselem vadmud haeil het naleven, letterlijk let beter hetzelfde, door het naleven van dit voorschrift, door het vervullen van dit voorschrift. Ja, misschien moe, een mens zou aantrekken op zichzelf. Let op wat, wat voor, wat voor uh, belofte gegeven wordt. De mens zal aantrekken op zichzelf het beeld van Hashem, het beeld en goed het beeld en de gelijkenis van iemand die hem geboren die hem heeft geschapen 25 in het midden aan het een na de comma. So het dat dat zijn alle hogere mogen, 26. Ze zag hem die de eerste mens, Adam Marishon, waardig werd. In de tijd, toen hij geschapen werd in het beeld, zoals men dat noemen, het beeld gods, in het beeld, en in, in deze, in dit beeld, en deze gelijk. 27, en twintig. Duidelijk. Dus een mens werd ge geschapen in, in, in, in beeld, dat is, dan die, het, dat is dan die Ima, dat component van Ima in hem. En de moed, oftewel gelijkenis, dat is het component van die malgoed in hem, respectievelijk like, mannelijk en vrouwelijk. Rijk en arm. 27. Was, uh, werdo, bedagat uh, be hayam, hier is het fout. 27 zie ik daar in het een na het laatste woord, staat het beragat, en moet het zijn bedagat. Dus in de tweede letter van eenheid het laatste woord moet dalet zijn. Um, dalet, ja, in plaats van res. 27, na de punt, was we hardu bedagat hayam, 28 we meer. De holman de haas al miskane bereavata z'n 29 de liba. Lom ishtane diukna le olam Midiukna Dertek de adam arisho. Poikiwande diukna de adam eenen dertig ietrasimbe. Shalit alkol Brian de Alma 32 Baha Diukna Du badagat Hayam, vegomer kolmi 33 shuhum rahima Alha oni balev shalem loishune 34, leolam, met zelmo, met damarishon geweldig, kijk nou, wel het beloof, staat, dat, waz en dan, staat in de Torah, ja, in de schepings, daar we yardu, de a-yam, zegt, en zij zullen, heersen, over de vissen van de zee, enzovoort, de Gooi-Man de Gas, zegt dan, eh, want elke mens die zorg draagt voor armen, met eh, Ravata de Liebe, met de, met de welwillende hart, met het welwillende hart, 29. Want is de Jukna de Alam, nooit zal zijn beeld anders veranderen, anders zijn dan het beeld van de eerste mens. Voor zijn zonde natuurlijk, de regel dertig. We kunnen de Jukna de Adam niet raschen bij en aangezien het beeld van de eerste mens, Adam. In hem is ingekerfd, 31. Schal het alcohol bij de alma. Dan heerst hij, hey, de mens, dan over alle schepselen van de wereld. Door deze, door dit beeld. De regel 32. We are do, bedagatayam, en zo staat het geschreven, en zij zullen heersen over de vissen van de zee enzovoort. Koel Mieshe zij dus hij gaat het ook vertalen ons. Wie ieder die warmhartigheid toont over aan de armen, 33, Balef Shalem, met een hele hart. Met een hele hart. Loyeschonel-Olam nooit zal zijn beeld veranderen, anders zijn, verschillen van het beeld, regel 34 van Adam-Richon, van de eerste mens. Zie je dat de mens dan herstel, herstellen de krachten die oorspronkelijk gegeven waren aan Adam. כי על ידי מצווה פייפנדרטח זו זוכה לאותו צל המודמות של אדם. דהיינו זסנדרטח לכל אלו המוכין וזיהר העילאה דה הצילות שזכה דה לינקר קולום די ישת ריכל אדם Shehu Shalat Bekoham al brian Briyan Alma Klomar Shalohayashum Koch Mikochod Selo Nihna Lifanav Wekul Huzain We Dachal Dachalin 4 Miahudi Yugna Kulam, chadarim, gharadim. Vijf, vajarim. M'y azzelim ahu, shenirshambo. We keren terug. Goed opletten. Welk beeld hij ons, nu ons geeft. Uh, welke promesse, welke belofte gegeven wordt aan hem. Verzekerd de mens is dan van dat wat, wat zijn krachten zullen zijn, als hij dit voorschrift naleeft. De rechterkolom, onderaan, de regel 34, naar de punt. Kjeldemit zwaar zo, want door deze mitzwa, door dit voorschrift, dus dat, dat wil zeggen, die als mens dat, in acht neemt en vervult dat. 35. Zo, helo, tot, selem, de mens wordt dan die, dat beeld en deze gelijkenis van de Adam, van de eerste mens, waardig. De haïnu, dat wil zeggen, 36. Lechora, helo, dat wil zeggen, al deze we visihara, hela, en de hoge schittering van de absolute die de eerste mens, Adam, waardig werd. De linker kolom, de eerste regel. dat hij, Adam, heerste door euh, Bekocham, door hun krachten, door deze krachten, euh, alcohol kol de Alma, over alle schepselen van de wereld. Twee, klomar, dat wil zeggen. Dat, wat betekent dat? Hij zegt dat, dat betekent dus, dus uh, dat er was absoluut geen kracht in uh, van kwaad van het kwaad dat niet aan hem onderworpen werd. Uh, en dan staat geschreven in onze zogger en allemaal uh, trillen zij, beven zij en vrezen zij van dat beeld dat in hem is ingederfd vier na, uh, aan het einde van de regel Kulam, hij gaat het ook vertalen naar ons Kulam, Geradim, allemaal eh, beven zij en vrezen zij dat van dat beeld dat in hem is ingekerfd. Van de mens, bij een mens die dat voorschrift naleeft. Bitel ze kolko kochot va Vaakhochach. Welo geïtaalagem schom zeifen tkuma lefanaf. Ki shem a kanal. Ki bietel want, waarom is dat zo? Wat kom dan, wat bereik dan een mens door dit voorschrift? Want hij teniet doet, want hij heeft het niet gedaan, opgelost had, alle krachten van het kwaad, en het de duisternis. We je het al en die had absoluut geen, Adam ook, en, en die had absoluut geen, eh, en er was absoluut geen bestaan, zij konden niet meer bestaan voor hem. Kishem Hashem, want de naam van Hashem werd over hem genoemd. Jehoezot, welke dat is, de essentie van Tselem Elokim, het beeld Gods, zoals we dat noemen, zoals het gezegd wordt. Het beeld Gods, het Tselem Elokim. Het beeld van Elokim, kan hij, zoals boven gezegd. 9. Омерия, меновона мохне мевохат мецар. Шлога итало тиншу мицва. Воим кользе ахар шенигнаник зара Алла в эле фагзера. Бахолом у ва у питарон де Даниэль, амар во Даниэль 12 we gaan naar we gaan de gaven meijhan lemes le meijhan lemeskane dieertin loschaa, alleen halme firtin, die van de aat er een, een bijschade maar od is malka wat gemild, heb ik puur malga, ze er mijt, isch tane min bnei nasha zeifentin. Kool is manjera ja me rahe, oniim laga ita los achtin. Chala alav gzeirata chul chalom. Kiewanschog hetiel, a je neigatin haraash, lo me rahe, oniim. Maaktief od Milton twintig van Pumalke, Wegemer, om die ja niet te min hanenschim. Kijk nou, om ja en hij zorgt er eh, brengt een bewijs van de Navochadnetzer. ja van die grote, gr grote keizer van Persie die is de. De eerste vernietiging van de tempel veroorzaakt. Uh, Shalom, dat. Shalom uh, had het al met Want hij had absoluut geen uh, voorschrift. Dus niets goeds gedaan. Uh, geen voorschrift had hij nageleefd. Wijimkolzéndesalniete mij naar haršeni graza lavagzira nadat al een oordeel over hem werd uh, getrokken boven, dus in de, in van boven boven dus uh, al een vonnis was uitgesproken voor over hem voor hem. in zijn droom en in de uitleg van de droom door Daniel, door de profeet Daniel, Amarlo Daniel, Daniel zei tegen hem, we gaat bij tzedakah paruk, uh, da, uh, Daniel heeft hem gezegd, en jouw zonde wordt door tzedakah, door vrijgevigheid wordt Bedekt als het ware vergeven. Niet vergeven, maar we zeggen zo vergeven. B bedekt. We gaan zijn, zo so deed hij. Dus wat hij deed, hij wist wel dat uh, over hem oordeel van, van boven al uh, een decret als het ware uitgegaan was uitgegaan. Einde van zijn en. enzovoort. Uh, so maar. hij bleef. dan. goede dingen doen. aan armen. En, arm. en daardoor werd. als het ware. De, zo. Uh, zijn. de droom, oftewel de droom. Of de, de wat in de droom. droom had die. verschrikkelijke droom. gedroomd. En hij wist wel wat het was, wat betekende dat door de uitleg van profeet Daniel, dat dit niet uitgekomen was, zolang hij de, dit voorschrift nageleefd had. We konden zien dat hij meeg meegaan meeskannen en telkens al die tijd waar, waarin hij eh, aardig... Eh, ...was met de armen, dat wil zeggen, de gegaven. Eh, eh, Losaralle, de droom rustte niet op hem. Dus het kwam niet uit. 14. Gewande had hij een bijshaar, aangezien hij legde een kwaad kwade oog op hem. De lolle mee gaan om niet genadig te zijn voor, voor de armen. Maakt wat geschreven staat? Het woord was nog in de mond van de koning toen enzovoort. Maar ja, die stonden in direct achter. Veranderde het beeld van hem en hij werd, werd um, gescheiden van. Uh, de mensheid, als beest is geworden, zeventien, en dat is allemaal in één mens, let op, duidelijk, zie dat, allemaal in één mens, omdat hij in zichzelf ook die arm, armen niet herkend had, en niet gegeven had in zichzelf, in zijn eigen uh, ziel, daardoor was hij verloren gegaan, Goede mensen, hij maakte helemaal niets mee. al die tijd waar, toen hij euh, arm, toen hij barmhartig werd, was over de armen. Logja, logja, uh, De verordening van de droom ging niet. Uh, uh, rustte niet op hem, dus uh, ging niet in, uh, was niet, kwam niet uit als het ware. Kiewansche giet hier een ara, aangezien hij daarna uh, letterlijk, ik probeer steeds letterlijk te vertalen. aangezien hij daarna plaatste uh, slechte oog oh, om niet om de arme geen warm erbarmen te tonen. Wat is geschreven? Otdiend hebben Pompalca nog het woord was nog in de mond van de koning enzovoort. Miyad mishtanatsorato. Direct zijn beeld is veranderd. Wanneer treden 21 minnanshi, maar werd gescheiden van de mens. Punt harei shemitzvazuq dola mikole mitzvot je hele de 22, die holale wa 23, me Adam, kon, me raot, she nik zaru, alaf, let op, die zegt Zie hier, je mitzwa zo, dat deze, mitzwa dit voorschrift is groter dan alle voorschriften van de Torah. Je hele dat, want alleen de, alleen dit voorschrift kan, opheffen, annuleren, alle soorten verordeningen kwade verordeningen die over de mens zijn uitgebracht. 24 we zijn zo meer. Kieuw hoja siya. 25 we horen we jaloof. masiti. Shabba Obaboas 26 Hoe Tzedakah Afnasa Shabba Hoe Tzedakah En hoe geweldig wat Jan ons vertelt is een van de dertien procedes manieren van het uitleggen van de Torah. Dat men neemt een woord, een wortel. Ja, in ieder geval, een wortel moet wel dezelfde wortel dezelfde, dezelfde zijn van een, dezelfde stam zijn. In twee verschillende plaatsen en leert men dan de gelekenis. Uh, van, de ene, van de ene vers leert, leert men een andere vers. Uh, leert men ook de betekenis in een andere vers. En dat heet, zo dit proceded, dit, dat heet gezera shava. Om... Uh, hetzelfde, als het ware, hetzelfde zins of zo. K'tiv hoge, asia. Hier is het geschreven, asia. Asia. Hier is het geschreven, asia. Enzovoort. Dus, uh, in twee plaatsen, in twee plaatsen is het geschreven van het doen, van het doen. Zie je dat? Roed had gezegd, herinner nog? Roed had gezegd, wat deze man heeft meegedaan. En hier ook staat het ook naast ze. Laten we maken. En dan wordt parallel getrokken. Let op hoe dat, hoe dat, hoe dat is. Dan zal je dat begrijpen. Dat procedé. En hier is het ook gezegd. gezegd is naast ze, Adam. Dus in, dan van één leert men het andere. En let op hoe. We uh, en men leert en la en men leert de gezera shava dat dat procede dat hij gezera shava dan het gelijke zinsnede of gelijke vormen. Uh, maar aciti shababos net zoals uh, het woord asiti hij he, heeft gedaan me, met met mij die boos dat in de boas in Ten aanzien van de Boas. Ja, de Boas is een van de voorouders van koning David. Dat hij deze roet had uh, vervolgens in, uh, had haar uh, arme roet, die hij, hij had gesteund haar, gaf haar uh, werk en eten, als het ware, en ondersteund, ondersteunde haar enzovoort. Uh, dus... Bewijs haar tzedakah, bewijs haar, um, bar, bewijs haar uh, liefdadigheid. Af Naseh, zo ook hier in dit geval van wat die, dit voorschrift van Naseh Adam, laten we een mens maken. Ook hier leert men dan ook tzedakah. Dus omdat het hetzelfde woord is, en natuurlijk, wie dat zegt, zij weten dat, wat, wat zij zeggen, de parallel leggen tussen het ene en het andere. Dan zowel bij Boaz, was het, hij maakte met mij, daar is het tzedakah. Dan leert men dat ook hier, bij het scheppen van de mens, wanneer het gezegd werd, na se adam, laten we een mens maken, dat het ook uh, tzedakah, dat is ook een goede daad, een liefdadigheid is. Op, op, op een goede, op een uh, klomar, nou, Ik ga het ons verder uitleggen. 27. La sonase anemara, anemera, adam, more almid, Nee, 28. Ki ima, as daka, ima mal goed. 29. Weni halaba, kan al goed kijken wat die nu zegt. is het laatste stuk, het weiden nog. Uh, kracht moeten opbrengen om tot het laatste moment uh, aandacht blijven houden en geconcentreerd horen wat hij zegt. Kom maar, dat wil zeggen, dat uh, uitspraak, deze uitspraak na zij laten wij maken. Die gezegd wordt bij het scheppen van de mens, leert, leert dat het een uh, verwijst of leert dat het een voorschrift is van tzedakah, van het liefdadigheid. Ima staat want waarom is dat zo? Want Ima maakte tzedakah een acte van liefdadigheid met de malgoed en werd ermee verbonden, verbond zich met de malgoed. Iemand die licht is, verbond zich met de duisternis die malgoed is, kan zoals boven gezegd werd En gaf haar om derde, een loepierus, die maast hij mo galora, die blamimenu twee derde, amnam, i ma pierus, en aal, alshe rassia, assia, drie derde, gulashon, chibur, shellatirij, umiskam, umiskany, vier derde, zo de klashon assia, i m bos, die niet stadfus, neijhem. 35. vijfentertig, baghiborachadaridei, Ja, Dat is een hoog van de Torah, wat wij leren hier. Dus ook dat principe, dat, dat eh, wat wij leren nu goed opletten, want dan is het ook, dat zijn dingen die men leert via Talmud enzovoort. En dat maakt ook scherp jouw, eh, jou gevoel voor het geestelijke let op om en en die bracht de zoger bracht het bewijs van Roet. ja van het verhaal van Roet. shamra dat zij zei let op 30 shema isha shera Sitimo. mo de naam van de man waarmee ik gemaakt gedaan heb wat is wat heet ze gedaan niets heeft ze gedaan met hem. Wat is dan een beetje vreemd, vreemde uitspraak? En dan zegt hij: dan loop je roes, want op het eerste gezicht kan men dat niet. Er zit geen betekenis in daarin. Hoe kan dat? Wat? Wat, wat? Want wat deed ze met hem? Hallo, raak. Zij heeft alle, toch alleen maar ontvangen van hem. Ah, am nam, ima pirush, echter, met de beteken, met de uitleg, zoals boven gezegd was, asher uh, assiya, hulashon chibur, dat wij weten, dat het doen, dat is, dat is de, de wijze van de verbinding tussen het rijke en arme. Dan is deze uitspraak van het doen van de boas. Ja, van Asiti. Ik heb gedaan. Dan is hij op zijn plaats. Rechtvaardig, rechtvaardig dat. Kie niet dat voers, hem, bachibura Want die beiden werden verbonden in één verbinding. Door dit sedaka, door, deze, eh, door dat geven aan arm. Die boas verbond zich met haar, boas die het licht reek was, die verbond zich met rood die arme was, die daardoor werd deze verbinding tot stand gebracht.